8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Herman van der Zand. Nogmaals, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer vervolgt met dit uur natuurlijk ook weer een winnaar, windserver Stefan van der Berg. Hij pakte Olympisch goud in 1984 in L.A. Maar is het nieuws? Hier is Ewout de Jong.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 De Noorse moordenaar Anders Breivik is een narcist die mogelijk aan wanen leidt... en waarschijnlijk het syndroom van Asperger en het syndroom van Gilles de la Tourette heeft. Dat is de conclusie van een van de psychiaters die Breivik hebben onderzocht. De psychiater zei in de rechtszaal dat zijn diagnose wordt ondersteund door Breiviks gedrag. Breivik doorde vorig jaar juli 77 mensen. Volgens de psychiater leidt hij niet aan paranoïde schizofrenie... maar is het wel mogelijk dat hij psychoses heeft. De Duitse assistent bondscoach Hansi Flick heeft in Polen excuses aangeboden voor een slecht gevallen grap. Flick opperde om morgen in de wedstrijd tegen Portugal de staalhelmen weer in te zetten. Als bescherming tegen de keiharde vrije trappen van Cristiano Ronaldo. Flick zei dat op een persconferentie in het trainingskamp in Gdansk En dat leidde tot boze reacties omdat juist in die stad de eerste schoten werden gevuurd door het nazileger op 1 september 1939. Ook in Duitsland veroorzaakte zijn uitspraken opschudding. Omdat de term Stahlhelm door de Duitsers ook gebruikt wordt voor een paramilitaire organisatie. Die vlak na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht. Het weer vanavond nog wat buien en mogelijk onweer. Later op de meeste plaatsen droog. Minimaal vannacht rond 9 graden. Morgen in het noorden veel bewolking. In het zuiden wat meer zon. En verspreid over het land buien. Het wordt dan een graad of 17.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 Analyseert, uh, Robert Maas hier de tweede wedstrijd in Pool A tussen Rusland en Tsjechië. En rapper Mr. Polska vertelt hoe hij het duel van zijn Polen heeft beleefd. Publicist en debater Siebert van Lien is hier. Hij geeft zijn mening over de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen. En vragen aan onze gasten kunt u voorleggen via Twitter. Doe dat dan met de hashtag R1 sportzomer U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Robert Meder en Herman van der Zoon. Novak Djokovic staat voor het eerst van zijn leven in de finale van Roland Garros. In de halve finale klopte hij een klein uurtje geleden Roger Federer in drie sets. Michelle Meske, Djokovic, terechte winnaar? Ja, absoluut. En, uh, ja, niet alleen een terechte winnaar, maar gewoon een echte nummer één. Want uh, ja, wat toch hij heeft laten zien, niet alleen in dit toernooi, maar ook vandaag weer... Moeilijke omstandigheden, vertraagde start wegens een regenbuitje. Heel veel wind, werkelijk een wervelwind, waardoor de baan gort droog werd. Ja, moeilijk te timen de ballen. En ja, dan speelt hij toch een hele degelijke, hele solide wedstrijd. Een gekke wedstrijd ook, want de tweede set had Federer alle kansen. Heel veel breaks. Maar ja, steeds kwam Djokovic weer terug. Dus uiteindelijk won hij vrij makkelijk in drie sets. Ja, opmerkelijk ook dat hij nu gaat voor zijn career grand slam. Uh, Djokovic, uh, dat, dat moet voor hem een extra impuls zijn, hè? Ja, absoluut. De Novak-Slam, uh, zoals het wordt genoemd... dat betekent vier achtereenvolgende Grand Slams winnen. Dus dat wil zeggen in één jaar, weliswaar niet in een kalenderjaar. Het laatste man die dat deed was Rod Lever, 1969. Maar zelfs Federer, zelfs Nadal, ook uh, Piet Sempers in zijn tijd... die hebben nooit gepresteerd om er vier achter elkaar te winnen. Hm. Nou ja... Die kans krijgt uh, Novak Djokovic nu aanstaande zondag. En ja, dat is uh, historisch schrijven. Dat zijn de wedstrijden waar het echt om gaat. En ja, daar willen ze alles, maar dan ook werkelijk alles voor doen. Ja, dan moet hij tegen uh, Nadal. Op wie ga jij je geld zetten? Ja, vreselijk moeilijk. Ja, als je zegt Nadal, zoals hij heeft staan spelen dit toernooi. Zoals die Ferrer veegde 6-2, 6-2, 6-1. Vijf games tegen in een halve finale. Die is in bloedvorm. Nadal die je ook zelfs nog niet met een pleistertje ziet. Normaal altijd die knieteepjes. Eh, toch altijd een pijntje hier of daar. Helemaal niet. Hij speelt... Eh, nou ja, sinds jaren weer zijn beste tennis. En dan op gravel. Ja, dan is hij echt de gravelkoning. Dus geld inzetten, zou ik zeggen, op uh, Nadal. Maar vlak uh, de nummer één, Novak Djokovic, niet uit. Goed, politiek antwoord. Dankjewel, Marcella Mesker. Het gast hier is uh, Sievert van Lien, vooral bekend van uh, de G500. Die jongeren wil betrekken bij de politiek. Sievert, welke van de drie grote sportevenementen springt er voor jou uit deze zomer? Uh, oh, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk toch de Olympische Spelen... Tenzij Oranje wel heel ver gaat komen, dan, uh, dan gaat mijn hart er wel verder van Maar ja, ik zie er wel heel erg uit naar de Olympische Spelen eigenlijk. Mm, mm, Oké. Okay. Uh, het neigde weer naar een politiek antwoord, hè? Ja, bijna. Maar ja. toen koos ik weer nee, duidelijk. Goed, we houden hier geen verhaal. Stefan van den Berg, winnaar Goud, L.A. 1984. Wanneer stond je voor het laatst op de plank? Nou ja, vanmiddag. Vanmiddag? Ja, prachtig weer. In Friesland worden mensen van het water gehaald en jij gaat het water ja, op. Ja, ga gaan we juist het water op. Hoe was het? Eh, uh, ja, nee, eigenlijk... Uh, ik had het al heel lang niet op de plank staan. Tenminste, dit jaar was er niet echt heel veel van gekomen. <coughs> ik was echt heel blij dat ik weer vanmiddag een aantal uur op het water heb kunnen staan. Ja, ja. Dat was echt uh, top. Ja. Kijk, echt, echt opmerkelijk. Je zegt al dat het dit jaar nog niet was gebeurd. En dan ga je op het moment dat heel veel mensen juist van het water gaan omdat het te hard waait. Nou ja, kijk, binnenwater heb je wel meer van dat soort risico's. Inderdaad, met buivorming. Maar langs, langs de kust heb je daar minder last van. We waren naar Den Nelde gegaan. en We voeren inderdaad dus een stukje nog zee op. Dan heb je grote zandplaten liggen. Dus ja, ik heb heerlijk uh, samen met de zeehondjes uh, rond de zandplaat in de golf gevaren. En het was, uh, was goed. Het was winkel 8, Dus het was uh, helemaal happy. Ja. Oké. Okay. Kijk je uit naar terugkijken op je, richting je gouden medaille? Um, nou ja, de, de kansen van de zomer is natuurlijk dat Dorian het zo goed zal varen. En nee, nou, ik bedoel eigenlijk, de... kijk je er naar uit dat wij zo meteen over je gouden medaille gaan praten. Dat bedoelde <laughs> ik eigenlijk. Oké, okay, ik was alweer een stapje verder in. Dat, ja, nee, zeker. Dat is altijd leuk. Altijd ja. leuk om even te blikken. Ja. Eerst gaan we kijken naar de Amerikaanse president Obama. Want die maakt zich zorgen over de recessie in Europa. Liet hij weten, is een maandelijkse persconferentie. Als toelichting op de nieuwe werkloosheidscijfers. Niet alleen bezuinigen, maar vooral ook groei en investeren in de economie. Dat is van groot belang, zegt Obama. En wat dat betreft steunt hij de plannen van een aantal Europese regeringsleiders. Zoals sommige landen hebben discovered, uh, it's het lot veel to om in deficits en debt. als je economie niet groeit. Dus het is een that ding dat de moved in die richting heeft leaders En leiders zoals Angela Merkel en François Hollande. Uh, are working to put in place a growth agenda alongside responsible fiscal plans. Tegelijk uh, bezuinigen en investeren, zegt Obama, uh, Jacqueline Ekman in Washington. Waarom maakt Obama zich zulke grote zorgen over Europa? Ja, ze zijn nu als de dood dat Europa weer in een uh, nieuwe recessie terechtkomt. Europa is immers Amerika's grootste handelspartner. En uh, ja, zoals je net al hoorde... Obama gaf toch even wat tips. Um, het was ook een soort, soort, soort druk die hij opvoerde... hoe uh, Europa eigenlijk zijn zaken op orde moet brengen. Uh, financieel moeten de zaken weer goed zijn. Er moet een financiële injectie komen. En de Grieken, zo zei hij ook nog... zouden er goed aan doen om in de eurozone te blijven. Ja. Tegelijkertijd gaf hij ook aan... Um, dat het niet alleen om een financiële crisis gaat in Europa... ook grote werkloosheid. En om de Europese economie weer op gang te krijgen... Moet je niet alleen bezuinigen, en dat is niet goed voor de economie. Daar creëer je geen banen mee. Er moet ook geïnvesteerd worden, zodat mensen weer gaan uitgeven. Zo gaf Obama nog eventjes aan. Ja, hij geeft Europa eigenlijk tips, uh, uh, want de Amerikaanse economie wordt enigszins bedreigd. Dus door die recessie is er nu al iets van te merken? Ja, ondanks het feit dat Obama het daar nauwelijks over had, zul uh, je hier ook al zien... en daar wordt al het nodige over geschreven en geanalyseerd... dat veel Amerikaanse bedrijven het nu al voelen. Bedrijven die uh, in Europa investeren, zoals uh, vooral auto-industrie, uh, uh, zoals Ford... verkopen steeds minder auto's in Europa, maar ook garages die uh, voor onderhoud zorgen merken dat het minder gaat bandenfabrieken, Goodyear, uh, hotelketens, uh, bedrijven als Staples, Amerikaans bedrijven met kantoorspullen. Allemaal merken ze dat ze minder omzet in Europa... omdat in Europa minder uitgegeven wordt. Ja, dat merken ze natuurlijk ook daar uh, aan de werkloosheidscijfers. Hè? De directe aanleiding voor de persconferentie van Obama. Hoe zien die cijfers eruit in Amerika? Ja, niet best. Uh, dus de vorige week nog kwamen de cijfers van mij naar buiten, 8,2 procent. Uh, werkloosheid is zelfs ietsje toegenomen... Niet goed nieuws voor Obama. De verkiezingen in november en elke maand zullen er weer werkloosheidscijfers naar buiten komen. En dan natuurlijk de hoop hier, althans in het kamp Obama en het Witte Huis... dat die cijfers uiteindelijk omlaag gebracht worden. Maar um, uh, zo zegt hij, als, als het congres zijn banenplan aanneemt... Uh, dan, dan uh, zouden investeringen... Uh, er moeten dus ze geïnvesteerd worden. Dan zullen de werkloosheidscijfers wel degelijk omlaag gaan. Het was natuurlijk ook een beetje een campagnespeech van Obama... om zijn uh, banenplan erdoor te drukken. Uh, een banenplan dat overigens voor een groot deel is afgewezen in het congres. Ja, uh, door de Republikeinen uiteraard, want het is een democratisch banenplan. Hoe kijken de Republikeinen naar die uh, problemen hier in Europa? Ja, uh, volgens de Republikeinen is juist de toestand in Europa... een signaal dat de VS juist moet bezuinigen... Geen overheidsbemoeienis en geen grenzeloze overheidsuitgaven. Want dat heeft juist tot de Europese crisis geleid. De kraan moet juist volgens de Republikeinen worden dichtgedraaid. En die stimuleringsmaatregelen waar Obama mee komt, uh, die hebben niet geholpen. Zie de werkloosheidscijfers. En uh, kijk naar Europa, dat maakt de problemen alleen maar groter. En zo denken de Republikeinen er juist over. Okay, Dank u wel. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Ja, en dan als iemand de wedstrijd van zojuist vol spanning heeft gevolgd... dan is het Dominique Grootwel. Wie, hoor ik u denken. Nou, als ik zeg Mr. Polska, de rapper, dan herkent u hem wel waarschijnlijk. Hij is een van onze vaste verslaggevers en gaat de komende tijd veel van hem horen. Wij gaan veel van hem horen vanuit Polen. Je bent nu nog in Nederland, hè, Dominique, Ik ben nu nog in Nederland, ja. Waarom? Nu, waarom? Ja, ik, ik kom net terug van New York. Ja, en? en? Vlieg je toch door? Even... Ik moet, even, ik moet eventjes wat optredens doen dit weekend en dan uh, zondag vlieg ik naar Polen. Oh, dat is een goed excuus. Hoe, hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, ik ben nu even in de tuin even een sigaretje aan het roken en voorbij komen hoor. Ja? Want het was wel heel spannend uh, allemaal. Uh, ja. Maar jammer, maar jammer. Ja, maar aan de andere kant ook weer geluk dat zomaar uh, de ja, andere kant het op kunnen vallen natuurlijk. Had, uh, mooi dat uh, die penalty gehouden werd. Het was uh, op, de, op het randje. Ja. Zeg, op het moment dat er gescoord werd, wat deed je toen? Nederlanders hollen dan meestal de straat op en doen gek. Wat doen Polen? Ja, nou, ik denk, Polen doen dat hetzelfde. Maar ik zit in een, zeg maar, in een wijk waar alleen maar alles oranje is. Dus ik denk, als ik naar buiten zou rennen, dat ik een beetje de enige zou zijn die <lacht> naar buiten rent. <lacht> dus ik, ik ben even, gewoon op de bank gaan staan en springen op de bank. Waar heb je gekeken? Gewoon thuis? Ja, gewoon, gewoon thuis, lekker ja. op de bank. Ja, in Leiden. Heb je nog wel contact gehad met familie of vrienden? Ja, met mijn moeder uh, sms'en. Nee, ja, die zit in Polen. Nee, die is ook gewoon niet. Ja, die is gewoon thuis. Oh, die zit ook gewoon in Nederland. Zeg, je hebt een, uh, heb jij niet een toolmanager die Griek is? Ja. Dat... Uh, we waren elkaar denk ik wel om de tien minuten aan het bellen als er iets gebeurde. En uh, om elkaar een beetje in te wrijven. Uiteindelijk uh, ja, kan ik, uh, uh, moeten we allebei genoegen nemen met, uh, met uh, gelijk snellen. Ja, jullie kunnen allebei heel snel na na na na na sms'en ja. nu beginnen. <laughs> Zeg, uh, strijdend ten onder, moeten we het zo zeggen? Uh, of, het, of het klaar is, bedoel je? Ja, nou, nee. Nou, dat is een beetje vroeg na een wedstrijd, toch? Ja, nee. Ik, ik, uh, ik heb nog volgens te vertrouwen in. Ik, uh, ik ben volgende week uh, de hele week in Polen verslag voor jullie maken. En uh, dan gaan we ook naar de wedstrijd Polen-Rusland. En uh, ja, ik, heb, ik zet al een hoop daarop. Ja, ja want die het dan gewonnen. Ja, het hangt een beetje van die wedstrijd van zo meteen af, natuurlijk. Ja. Maar winst is wenselijk, zeggen ze dan, geloof ik. Zeker, zeker. Ja, nog even. Um, wou jij niet ooit ook profvoetballer worden? Ja, ik, uh, ik had vroeger... Uh, ik denk dat, dat dat elke jongensdroom wel is. Maar uh, ik, ik was daar wel mee bezig. Ik was wel een fanatiek aan het voetballen. Een uh, kleine mannetje was ik uh, op het veld. En, uh, maar dat is het niet geworden. En toen ben ik maar muziek gaan maken. En heeft uh, me ook weer terug naar voetbal gebracht nu. <laughs> ja, bizar. Cirkeltjes rond. Wie heeft dat eerder gezegd? Ja. Hey, dankjewel. We horen je in ieder geval vanuit Polen. Gezellig. Oké. Okay. Okay. Sydney, Youngblood and if only I could. Het is 19 minuten over 8, u luistert naar de Radio 1 Sportsomer. Uh, u kunt ons uh, via Twitter bereiken met de hashtag R1 Sportzomer. Mocht u vragen hebben en een van onze gasten hier aan tafel, dan uh, zullen we die ongetwijfeld voorleggen. Klein half uurtje nog en dan staan Rusland en Tsjechië... tegenover elkaar in de Poolse stad Wrocław. En elke avond praten we met gasten over de grens. Vandaag is dat vervent sportskijkster uit uh, Tsjechië. Aldi Koolbergen, Al die spannende wedstrijd straks. Dat kan je wel zeggen, ja. We zijn heel benieuwd hoe, uh, hoe het gaat lopen. Het wordt uh, natuurlijk, uh, ja, Tsjechië Rusland... is een beetje altijd als Nederland-Duitsland, gezien de historie... Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe de zaken gaan lopen. Ik uh, ja, ben benieuwd hoe het met de spits gaat, want niemand is tevreden over de spits van Tsjechië. Maar we hadden liever Huntelaar gehad, maar ja, die staat weer Nederland tot de bank, hè. Ja, <laughs> ja die, heeft echt, die, heeft, die heeft echt een Nederlands paspoort, hoor. Ja, ja. <laughs> wie, wie zit er verder in het, in het Tsjechisch team, wie, wie is die spits waarover je het hebt? Ja, de spits is Baroš, en ja, dat is al een oude, dat is al een oude, oude, oude speler. Hij heeft het heel goed gedaan in 2004, die heeft toen Nederland de dans omgedaan. Maar ja, hij is eigenlijk al een beetje te oud, maar hij wordt een beetje vastgehouden door de trainer. Terwijl we toch wel twee nieuwe goede spitsen hebben. Zeg maar, eentje die doet het heel goed bij Nuremberg, Spekhard En een ander doet het goed juist in Rusland, zeg maar, uh, net shit. Maar ja, hij wil ze niet opstellen, hij houdt vast aan het oude Barros, Nou, daar ben ik maar benieuwd... Uh, hoe het dat, dat gaat lopen. Ik uh, heb er niet veel vertrouwen in het ziekje dat het met Barros goed gaat lopen. Maar uh, nou, ja. we vertrouwen alleen maar op de keeper eigenlijk hier. Hè? Voorin, ja precies, ik wil zeggen, voorin heb je niet zoveel vertrouwen, maar achterin staat toch wel iemand die van wanten weet. Ja, het Chiche heeft natuurlijk de beste keeper van, uh, van Europa, zeg maar hier. Dat klopt ook wel een beetje. Ze hebben natuurlijk de Champions League uh, gewonnen, eigenlijk door de keeper, zeg maar. Die dit de voorop, voorop heeft gehouden. Daarnaast hebben ze natuurlijk. Uh, ...heeft hij natuurlijk het hele seizoen heel goed gespeeld. Maar ja, het was ook weer een verrassing net, hoorde ik op de, met de opstelling... ...dat niet Limbeski van Pilsen speelt, maar Hoeknik van Herta BC. ...die toch de laatste tijd laatste zeg maar, heel zwak heeft gespeeld, vind ik, bij Hertha. Het klinkt alsof je niet heel veel vertrouwen in hebt. Ho, ho, ho, ho, hopen de Tsjechen wel op een overwinning? <laughs> Ik, zeg maar, we hebben niet echt heel veel vertrouwen nee, nee. Ik, denk, ik denk dat iedereen blij is als het 0 nou wordt. Zeg maar. <laughs> en dat we dus een goede uitgangspositie krijgen. En uh, ja, het is, uh, het is, uh, je moet het hebben van de keeper en de van het middenveld eigenlijk, ik zo zeggen. Mm. Dus voor de Toto moeten we Rusland er een invullen. Nou, ik denk dat het veel wil worden. Toch hè? wel, ja, dat is hopen. Maar ja. Ja, goed, wat heb je eraan aan hopen? En, ja, ik weet niet, maar als jullie er zelf al vanuit gaan dat het gelijk spel wordt, uh, gebeurt er dan wel iets? Zijn jullie verkleed? Is de, zijn de straten uh, zoals hier oranje, maar dan rood-wit-blauw bij jullie? Nou, het is, het is hier natuurlijk. Het hier wordt heel veel. Uh, zeg maar, in Praag is het. Uh, ik woon dan niet in Praag, maar in Praag is een groot, hoe uh, uh, noem je dat? Uh, bord opgehangen, zeg maar. Hoe uh, heet je videoscherm. En er staan er staan duizenden mensen zeg maar, voor het videoscherm te kijken. Ook in enkele andere plaatsen zijn fitoescherm opgehangen. En ja, voor de rest volgen de meeste mensen ten de bar en de kroegen, zeg maar, om de wedstrijd te volgen. Hè? En ook een afscheidswedstrijdje gehad en een uitswaaiwedstrijd? Ja, ja dus natuurlijk de laatste wedstrijd is natuurlijk verloren, zeg maar, thuis tegen tegen Hongarije. Dat was natuurlijk niet best. Terwijl het op zich niet slecht speelde, maar, maar ja, goed, twee twee fouten in de verdediging en het uh, werd twee in voor, uh, voor, voor Hongarije. Dus dat was, uh, ja, dat was jammer eigenlijk natuurlijk. Maar, zo, dus, u, uh, uh, en waar ga je de wedstrijd kijken zometeen? Ja, ik ga de wedstrijd zo thuis kijken zeg maar. Ik uh, deze wedstrijd eerste thuis kijken. Misschien als het iets als het wat spannender wordt, dan, uh, ja, dan ga ik van je de kroeg in zeg maar. Maar de eerste wedstrijd gewoon lekker thuis voor de voor buis ja, veel, veel plezier in ieder geval. Adi, geniet ervan. En eh, we vullen dus ook ja. één alvast in. Zullen we even een rondje maken hier? Oh. Een okay. ik, ik zeg alvast één. Dank je wel. Dank je wel, Adi. Robert, wat wordt het? Kort, hè? Rusland. Rusland. Rusland. Stefan. Rusland. Siebert. Rusland ook? Ja. ja. Goed. Nou, ja, het we, we, we, we blijft een gok natuurlijk. Je weet nooit hoe de bal rolt en, uh, enzovoort enzovoort. En jij dan? Wat ik ervan... Ja, Rusland. Ja. <laughs> Geen idee, we wachten het wel af. Niet alleen de mannen beginnen trouwens aan een spannende voetbalweek. Uh, dat geldt ook voor de Oranje Lee winnen. Op 17 en 20 juni speelt het Nederlands vrouwenelftal kwalificatiewedstrijden... voor het EK vrouwenvoetbal in 2013. Dat wordt gehouden in Zweden. Vandaag uh, begon hun trainingskamp in Hoendelo. Hoenderlo. Uh, Laten we even luisteren naar een impressie. Daphne Koster, de aanvoerder. Hoe is de vorm van de Nederlandse vrouwen? Nou, de vorm is hartstikke goed. Uh, we hebben nu twee oefeningen in het lands gespeeld uh, afgelopen week. En we hebben kunnen oefenen en uh, nou, er zitten heel veel goede momenten in. En dat biedt vertrouwen voor, uh, voor Engeland en daarna en Servië. Het is Engeland de meest spannende wedstrijd. Dat is natuurlijk de eerste op 17 juni. Uh, Engeland hebben we natuurlijk drie jaar geleden tijdens de EK tegen verloren in de halve finale. Geeft dat extra druk? Nee, geen, geen druk. Maar wij, hebben, wij willen als ploeg zijn en willen we heel graag naar het EK toe. En we willen eerst worden in die pool. En dan moet je winnen in Engeland. Uh, ja, dus daar is, daar is alles op gericht. En ja, dat Engeland een hele goede tegenstander is, nou, daar zijn wij van ons van bewust. Maar uh, wij denken dat we, dat we het aankunnen en dat we die Engelsen in Engeland kunnen pakken. Het is dus dan, als het goed is, de tweede keer EK. Voor jou ook, want je was er ook bij in 2009. Um, omschrijf dat. Is, is dat dan speciaal? Is dat heel bijzonder? Uh, of gaat het dan zelfs al een beetje gewoon worden? Nou ja, het bijzonder... Kijk, als, als sporter wil je gewoon winnen. En uh, je wil prijzen pakken. En je, je wil op toernooien aanwezig zijn. Um, en dat is gewoon mooi. Als je op een internationaal, inter, internationaal toernooi kan staan. En dat je je kan meten met de beste van de wereld. En dat geeft gewoon een enorme kick. En als je dat eenmaal hebt meegemaakt... dan wil je, wil je ook aanwezig zijn bij het uh, volgende toernooi. Ja, en dat, uh, ik denk dat dat bij iedereen uh, nou, wel aanwezig is. Bij alle spels. Dus we zijn gewoon gebrand om uh, op het EK in Zweden te staan. Nu vallen deze kwalificatiewedstrijden samen met het EK voor mannen. Ja. Gaat dat nog jullie stemming beïnvloeden? Hè? Als uh, de Nederlandse mannen het goed doen of juist niet goed doen. Maakt het voor jullie uit? Nou, voor mij persoonlijk maakt dat helemaal niks uit... En ik weet dat de, ja, kijk, het is mooi als die mannen het goed doen en dat wij het doen, goed doen. Dus laat dat laat, laat, laat maar zo zijn. Maar eerlijk gezegd, ik ben uh, ja, vrij, uh, eigenlijk met, alleen maar met, uh, met het Nederlands vrouwenelftal bezig. En uh, nou, ik zal vast uh, naar de wedstrijden gaan kijken. Maar op, uh, waarschijnlijk ga ik het op een andere manier beleven zoals uh, voorgaande. Omdat ik veel meer in mijn eigen roes uh, zit of in mijn eigen wereld zit. Stel dat zij al heel snel worden uitgeschakeld. Ik noem even het meest zwarte scenario. Dat maakt voor jullie, of misschien dat jullie dat extra motiveert. Nou, dan zullen wij eens even laten zien hoe het, ja. hoe het wel moet. Nee, nee, nee. Ik denk als je, zo, als je er zo in gaat zitten, dan gaat dat op een gegeven moment alleen maar tegen je werken. Ik denk dat je voornamelijk gewoon zelf, of dat wij zelf moeten weten van waarvoor we doen, wat we willen. En dat we weten hoe we die Engelsen moeten pakken. Nou, en als we daarop gericht zijn, ja, dan, uh, dan vertrouw ik erop dat het gewoon goed gaat komen. En dan, uh, dan zou het mooi zijn als die mannen, uh, uh, stel je voor, Europees kampioen worden... en dat wij ons weten te plaatsen voor het EK 2013. Dus volgens mij heel Nederland is uh, dik tevreden over het uh, voetbal in Nederland. Zo is het. Uh, de snelst groeiende sport in Nederland, heb ik doen laten vertellen... het uh, uh, vrouwenvoetbal-EK zit er dus aan te komen, is een bijdrage van Karin Albers. De eerste avondwedstrijd van het EK in Polen en Oekraïne... staat op het punt van beginnen in het uh, gemeentestadion van Wroclaw, Zoals het dan zo mooi heet. Kwart voor negen, Rusland tegen Tsjechië. We hadden het er uh, uh, net al over. Wij hopen natuurlijk op Rusland vanwege dik advocaat, Roland van der Geer. Gefeliciteerd trouwens. Volgens mij hebben je je jarig vandaag. Dat klopt. Ja, van, dankjewel. We gaan niet zingen, maar we hebben je toch even gefeliciteerd. We waren het echt niet vergeten, Ronald. Uh, dik advocaat, hij is er weer bij. Uh, denk je dat hij ver kan komen met dit team? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Um, uh, ik denk dat ik advocaat sowieso door de groepsfase heen moet komen. Maar dat hij inmiddels, zeker omdat hij vertrouwt op een basis die hij buitengewoon goed kent. Hij neemt ook vanavond vijf spelers op uit het elftal van Zenit waar hij ooit kampioen mee is geworden. Die spelers zijn zelfs in grote lijnen nog verder in hun ontwikkeling. Maar het is een heel uitgebalanceerd team dat op 14 wedstrijden op rij ongeslagen is of echt zo'n machine. Het zal nooit het elftal worden dat in 88 door Lobanovski ooit is gecomponeerd. Maar het is wel een heel goed elftal met name dus een goed team. Dus ik denk dat, dat er men in, in Rusland wel het een en ander van, van de ploeg verwacht. Ja, in, in Rusland dus de verwachtingen hoog? Heeft de advocaat ook hoge verwachtingen van zijn geploeg? Advocaat heeft vertrouwen in zijn eigen ploeg. En ik denk dat je dat moet hebben als je naar zo'n uh, toernooi gaat. Anders uh, moet je deze mensen niet, uh, niet meenemen. Hij heeft ontzettend gezocht naar de juiste balans. Hij heeft uh, zelfs maar twee jongens uit het buitenland opgeroepen. Ismailov en uh, Progrebnyak. -Pro Spits van, uh, van, uh, van Fulham. Nou, dat zijn mensen die niet spelen. Hij heeft Sharanov teruggehaald in de, in de selectie. Maar vertrouwt vooral eigenlijk toch wel op het elftal waar hij ja, zonder uitzondering uh, meespeelt. En de doelpunten moeten dan van Kersakov komen. De spits van, uh, van Zenit, die we 23 maakte in deze competitie... ook in de oefenwedstrijden aardig op schot was. Dus ja, aan dit elftal valt niet zo heel veel aan te merken. Rusland, advocaat, klein bruggetje, wissel, robben, Tsjechië. Uh, komen we bij Tsjechië uit? Uh, <lacht> <lacht> ja, ik moest er even <lacht> over nadenken, maar hij is wel gelukt. Uh, vroeger was dat een lastige tegenstander, maar we hoorden net al... Ja, de, mensen hebben er geen vertrouwen in in Tsjechië in het team. Nee, in de jaren negentig was er een, een buitengewoon talentvolle generatie... Hè, met Jan Koller, met, color, met Vet. en dan vergeet ik ongetwijfeld uh, nog een paar Poboski. Uh, dat waren uh, absolute wereldsterren. Uh, ja, de generatie die nu tegenwoordig het uh, shirt van Tsjechië mag dragen... is van wat minder allooi, hoewel ook niet echt meer in eigen competitie spelend, maar niet meer uitkomend in de, in de absolute top. Dus uh, dat, is het, uh, dat is het grote verschil. De mannen van toen zijn vervangen door wat mindere goden. En degene die eigenlijk, als we dan toch in het woord bruggetje een beetje blijven hangen... Uh, die periode enigszins heeft kunnen overbruggen, is Milan Barros... Uh, Heel belangrijk, 30 jaar inmiddels. Roshitsky is er ook zo een. Die hebben net nog de nadagen van die anderen en het begin van hun eigen carrière meegemaakt. En zijn dan ook gelijk maar de belangrijkste spelers van het huidige Tsjechië. En het was zeer belangrijk om te weten of die twee vanavond in actie konden komen. Leeftijd gaat tellen. Spierblessures waren er bij beide. Maar de vlag kan uit in, in Praag. Want beide staan en ook vanavond in de basisopstelling om, om Rusland partij te gaan geven. Goed. Nou, we horen je straks weer kwart voor negen aftrap rusland Tsjechië. Dit is Radio 1. En wie we nu eerst horen is Ewout de Jong met de hoofdpunt van het nieuws. De kansspelautoriteit gaat harder optreden tegen illegaal gokken op het internet. 40 gokwebsites krijgen twee maanden de tijd om een aanbod aan te passen aan de wet. Anders kunnen bedrijven boetes krijgen die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's. In Beverwijk zijn drie mannen en een vrouw opgepakt voor de illegale handel in medicijnen. Via internet werd het afslankmiddel Slimax verkocht, terwijl dat verboden is vanwege ernstige bijwerkingen. De hoofdverdachte zou verder vervalste merkmedicijnen verkopen, waaronder Viagra.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 Vliek opperde op een persconferentie in Gdansk... om morgen in de wedstrijd tegen Portugal de militaire staalhelmen weer in te zetten... als bescherming tegen de keiharde vrije trappen van Cristiano Ronaldo. Dat leidde tot boze reacties, omdat juist in Gdansk, toenmalige Danzig... de eerste schoten werden gevuurd door het nazileger op 1 september 1939. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks zoeken we contact met uh, Bas Stigler. Uh, de laatste dag natuurlijk in de voorbereiding op uh, dat belangrijke duel van morgen tegen uh, Denemarken. Hier aan tafel van Stefan van der Berg. Die nog... je, ik zag je heel intens luisteren naar het nieuws. Ben jij echt een nieuwsvolger? Um, of ja. was er een bericht gewoon wat je opviel? Uh, want je zat zo intens te luisteren. Nou ja, ik, ik, ja ik, ik luister toch graag naar het nieuws. Of uh, ik zorg dat ik op de hoogte blijf. Ja. En inderdaad ook heel veel naar Radio 1. Ben je politiek georiënteerd? Um, ook dat volg ik inderdaad al met, met belangstelling. Ja. Ja. Welke kant gaat jouw stem op? Ja, ik ben ondernemer. Ja. Ja. ja, dus, dat weet je. Tegenwoordig weet ja, je VVD. Ja. Toch wel VVD. Ja. Sieward van Lien, die, die, de grenzen vervagen toch, wat dat betreft? Voor ondernemers. VVD. Nou vind je ondernemers nog steeds VVD? Uh, nou, als ik de zaaltjes zo'n beetje zie die ik de afgelopen weken heb, heb bezocht... dan uh, zijn er heel veel ondernemers bij de VVD. Maar dan hoor je wel heel veel gemor... over dat de VVD de ja. afgelopen jaren toch uh, niet zo heel veel heeft gedaan voor ondernemers. Wat is de, de belangrijkste mor? Uh, de ja, het is toch vooral eigenlijk de arbeidsmarkt. Dat, uh, dat heel veel uh, ondernemers klagen dat ze de WW moeten doorbetalen. Dat het heel moeilijk is om voor personeel uh, er aan te komen... als ze een beetje talent hebben om eraf te komen als het uh, lastig gaat. Ja. En dat de VVD ze daar toch niet heel erg in steunt. Maar waar ja. moeten ondernemers dan naartoe, het uh, Dat is een goede vraag natuurlijk. Um, het is grappig ook dat bijvoorbeeld de SP tegenwoordig de ondernemer heeft ontdekt. Ze zijn natuurlijk nog steeds tegen de geijs van het groot kapitaal, zoals Shell en, uh, en DSM. Um, maar je ziet toch dat zij de MKB'ers uh, beginnen te omarmen. En ook zelfs Diederik Samson deze week, die had het opeens over Unilever en Shell. Nou, als je dan naar zijn Greenpeace-verleden kijkt en het PvdA-verleden, zijn dat best bijzondere dingen. Maar als je nu gewoon kijkt naar cijfers, dan zijn er heel veel ondernemers die bijvoorbeeld naar D66 uitwijken. Ja. Robert Maaskant, de, meestal zijn de, de wedstrijden van het EK, de openingswedstrijden zijn. Nou, saai, dramatisch, uh, niks aan. Wij hebben we het eigenlijk over? Maar dat was vandaag bepaald niet het geval. Nee, een beetje als de politiek in Nederland, hè? <laughs> ja, ja, het is uh, nooit saai bedoeld. Nee, nee precies. Nee, het was het zeker niet. Het was een, uh, een hele sterke openingsfase van Polen. Uh, waar het eruit zag dat die Polen eroverheen gingen lopen. Uh, daarna kwam Griekenland weer, uh, rode kaarten, penalties die gemist werden... op beslissende momenten. Het is geen, uh, geen moment vervelend geweest om naar te kijken... hoewel het kwalitatief niet hoogwaardig was. Die goal die die, uh, die, die Grieken maken op het moment dat ze met tien man... tegen elf nog spelen, was dat misschien al het kantelpunt van de wedstrijd? Nou ja, Dat was in ieder geval een enorm schrikmoment voor de, voor de Polen. Dat, uh, die hadden dat niet verwacht. Uh, aan de andere kant, je zag de Polen steeds wat verder naar achteren uh, lopen. Naar mijn idee op verzoek van de coach, want die zag ik gebaren maken langs de kant op een gegeven moment. Ja, en dan kan je de deksel op je neus krijgen en dat, uh, dat is precies wat gebeurde. Ja. Je bent de afgelopen dagen veel in uh, Polen geweest, We hebben je op de televisie gezien. Kan jij een beetje inschatten, uh, wat lag je in? Nou, ik ben overal, ik, ik hoorde net iemand die uit New York komt. Ik kwam net uit Houston vliegen vier dagen geleden. Ik oh. uh, ben direct door naar Krakau gegaan. Dus ik heb, ik heb nog wel een wereldreis gemaakt. Het <laughs> is goed voor ja. je kilometer. Maar kan jij een beetje inschatten hoe, die, hoe dit gelijkspel aankomt in Polen? Kei keihard, Dit is echt, uh, om, om een goed Nederlands woord te gebruiken, devastating voor ze. Uh, dit hadden ze niet verwacht. Ze hadden verwacht dat ze, dat ze hier uh, tegen die Grieken minimaal... die wat ingeschat wordt als toch wel een van de mindere ploegen... dat ze er overheen zouden lopen. En je zag dat ook aan de gezichten van de, van de spelers, van de trainers, van de supporters. Dit was een enorme tik. Zijn er, zijn er spelers van wie je vond dat ze persoonlijk niet uit de verf kwamen vandaag bij Polen? Nou, eigenlijk uh, het merendeel. Kijk, Lewandowski maakt natuurlijk een fantastische goal. Uh, de, de die, die, die dat zijn de spelers waar het Poolse elftal een beetje aan opgehangen wordt... Uh, die heb je veel en veel te weinig gezien. En dat heeft wel te maken met, punt uh, 1, de Grieken die het verdedigend altijd goed doen. Want dat moeten we niet vergeten, die zetten uh, een uitstekende organisatie weg. Uh, maar te weinig creativiteit in de voorste linie. En ook opvallend, Polen wisselde niet. En dat vond ik wel raar, want ze hebben toch enorm veel creativiteit op de bank zitten ook. Uh, we gaan eens even uh, luisteren hoe de sfeer was bij uh, Polen-Griekenland. Het publiek is luid en duidelijk aanwezig bij het zingen van het volkslied. <tied> Delft wordt vurig aangespoord als dat ten strijde trekt. En er zijn de fluitconcerten bij Griedzboel bezit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. En een explosie van vreugde als. Super spits, Lewandowski, the score Lewandowski is uh, the one and only, and uh, if anyone scores today again, it will be him. Uh, amazing, actually, Poland's playing very well, very good. Actually, I was, I was very surprised. We had recently quite a few good plays, uh, we didn't lose for five uh, games uh, in a row, so let's keep it going and going and going. <laughs> Maar ja, met een 1-0 voorsprong en 10 tegen 11 de tweede helft, die gaan, dat zegt niet zoveel. Want we zijn amper begonnen en... Greece is een heel goed team en we must better play in the next game. En dan wordt het ineens stil in het stadion. Zijn de Grieken de enigen die nog lawaai maken? Want de keeper van Polen moet eraf met rood en de strafschop is voor de Grieken. Zo klinkt dat als de Grieken mogen aanleggen vanaf 11 meter. En zo als de strafschop wordt gestopt. 1-1 blijft het, ongelijk spel en gemengde gevoelens bij de Polen. Yeah, we genieten but maar als de win een the match. dan het beter. Ik ben heel erg blij met deze match. Ik ben heel and blij en ik ben here om hier vandaag te zijn en deze match te zien. Klinkt toch als uh, bijdrage van Edwin Cornelissen trouwens. Uh, klinkt toch een beetje uh, Robert Maaskant, uh, een beetje als mixed feelings uh, hoor ik ze zeggen. Maar uh, jij gaat ervan uit dat het keihard aankomt uh, Ja, de mens, Mensen die in het stadion zijn, die hebben natuurlijk de, de beleving van die wedstrijd. Ja. Ik zat gisteren in het vliegtuig naar, uh, van Krakau naar Warschau en uh, daar zaten een aantal mensen al helemaal opgedost... Met, tot compleet met, met schoenen en brillen en, en telefoons... in de, in de roodwitte uh, rood kleuren van Polen. Dus ja, die hebben zich daar zo over, over opge opgewonden... dat ze ook niet willen zien waarschijnlijk dat het niet zo geweldig was. Wat is dat, dat Polen gevoel? Kan je dat een beetje handen en voeten geven? Of, nou ja, of Polen... is het vergelijkbaar met het oranje gevoel zoals wij dat hier kennen? Uh, ik denk dat het dieper gaat. Ik, ik denk dat uh, de sportbeleving en ook de trots op het land dat dat groter is dan wij als Nederlanders kennen. Is dat ook iets wat jij uh, uh, herkent? Uh, ja, de polen, polen zijn echt uh, ja, enorm met sport bezig. Ze zien het ook gewoon... Ja, ik denk dat, dat, dat toen het inderdaad in de jaren tachtig allemaal veranderd is... dat ze, dat ze er zo van, nou well, ja, nu kunnen wij naar buiten toe... en dat doen ze met sport. Ze zijn ook in zeilen heel erg goed met sport. Ja, ja de, ja. de, de polen zijn dus ja. behoorlijk tot de wereldtop. Ja, dus wel, wel gefocust op bepaalde klassen die ze gewoon kunnen... Uh, waar ze op gespecialiseerd hebben, dat doen ze ook goed. Hè. Ze gaan dus niet heel breed, maar ze duiken gewoon ergens in... waar ze gewoon echt goed in zijn. En vooral ook in het windsurfen. En uh, ja, daar zitten ze, zitten ze goed, goed bij. Niet met één, maar gewoon echt een heel groot, groot, grote groep. Maar is dat de, de basis daarvan is de liefde voor hun land? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het inderdaad gewoon echt de drive is. Ja, er is ook gewoon echt de kans om, uh, om, om wat, wat van, van, van, van Polen te maken. Ja, ja. Dat wordt ook heel gewaardeerd. Goed betaald ook trouwens, sporters in Polen. Goed betaald. Ja, dat ja, de mij wel. Uh, ja, de, en de voetballers. En als je, nou. van buitenaf, als je als trainer bijvoorbeeld van buitenaf in Polen komt werken, word je dan ook heel goed betaald? Ja, dat is een ander verhaal. <laughs> ja, dan had ik hier niet hoeven zitten Robert. Nou, hoe, hoe lang liep je contract nog rond? Nog door? Uh, nog een half jaar. Nog een half jaar. En levert dat dan nog wat op daar? Uh, als dat uh, uiteindelijk goed komt, hoop ik het wel, ja. Uh, ja, ja oh, toch wel. Oké. Okay. Ja, Laten we dan uh, van Polen naar uh, Oranje gaan, maar. Ja, graag. Bas Stigler. Uh, jij bent onze man ter plekke. Uh, met Joris Matthijsen in de gelederen. Dat wilde ik aan hem vragen. Maar uh, ik begrijp dat uh, Bars nog onderweg is Klachting, richting. Uh, ja, de ja. Nou, dat gaan we even niet doen. <laughs> Of even een uh, ja, boodschap willen uh, achterlaten. Hè? Dat gaan we even niet doen. Uh, Joris Matthijssen is meegevlogen met Oranje. Dat nieuws dat hebben we gisteravond laat al kunnen brengen. En daarmee werd de Oranje selectie gelukkig compleet. Uh, de Bondscoach heeft geprobeerd om een, uh, of overwogen om een vervanger op te, roeken, op te roepen voor Joris Matthijssen. Dat zou dan voor zes uur vanmiddag moeten zijn gebeurd. Want de regel is dat je dat uh, 24 uur voor de eerste wedstrijd moet doen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dus hij gaat ervan uit dat Joris uh, Matthijssen op tijd fit is om wellicht uh, met de tweede wedstrijd tegen Duitsland mee te doen. Bas Stigler, daar ben je. Joris hoort Matthijsen er dus bij. Geen vervanger. Is het al duidelijk uh, of hij kan spelen of niet? Nee, die speelt zeker niet morgen. Dat uh, is uitgesloten. Ze hebben wel echt serieus hoop dat hij tegen Duitsland wel kan spelen. Dat was ook een beetje de voorwaarde, dat hoorde we van Marlach al eerder zeggen, om hem erbij te houden. Als hij die, die ook niet zou kunnen spelen, dan had hij misschien Bonsgroot gezegd, nou, dan kies ik toch voor anderen. Ja. Dus voor Duitsland ziet dat er uh, redelijk goed en optimistisch uit. Laten we even luisteren wat de bondscoach van Warwijk daar uh, vanmiddag over zei. Nee, hij kan niet spelen morgen, maar ik ga er wel vanuit die woensdag inzetbaar is. Hij gaat goed vooruit. En op uh, basis van gesprekken met uh, medische en met, uh, met jongens, heb ik eigenlijk zelf besloten om hem erbij de, um, de te houden. Oranje heeft de eerste training in Oekraïne afgewerkt in het uh, metalist Stadion. Hoe is dat gegaan, uh, Bas? Nou, vijf minuten. Bent... Uh, ...gebeurde nadat de Denen daar hadden getraind... ...die liepen meteen tegen een probleem aan... ik ze we het al gemeld hadden... ...maar dat Xinling, oud-speler van de NEC... ...tegenwoordig van Klip Brugge... ...geblesseerd is geraakt bij die training... Het ...is niet helemaal duidelijk wat en hoe trouwens... ...omdat dat een besloten training was... ...dus dat heeft eigenlijk niemand gezien... ...maar die is uh, volgens ooggetuigend... op een parkaar uh, weggedragen... Dat zou overigens een beoogd basisspeler zijn, morgen. Dus dat moeten ze echt wat anders uh, gaan doen. Uh, maar Oranje Oogden vond ik tamelijk ontspannen. Die zijn hier uh, rustig gekomen. Het hotel, vertelde van Mark, op de persconferentie is prima. De, de afstanden naar het stadion zijn redelijk te overzien. Ik heb wel de indruk dat het veld wat tegenvalt. Dat het niet zo'n heel goed veld is. Uh, nou ja, Het is zoals vaak een dag voor de wedstrijd. Dan train je niet de pannen van het dak. Dan uh, doe je gewoon wat positiespelletjes en afwerkoefeningen. Ja. Uh, Bas, er was deze week nogal wat te doen hè, over uh, de oerwoudgeluiden. Wel gehoord, niet gehoord? Van Marwijk die zei er in ieder geval dit over. Ik heb alleen gehoord dat daar uh, wat rumoer was en uh, wat geschreeuw. En uh, het, Gewoon twee redenen, want Ruud was daar bezig met de keepers. Dus ik zeg tegen hey, Koekie, we gaan aan de andere kant die vorm doen. Of vanwege het lawaai en vanwege de, uh, het praktische voordeel. En ik heb niets van, uh, van racistische geluiden gehoord... Maar er zijn er wel bij ons, in onze totale groep, die wel iets gehoord hebben. Ja, wij hebben dat wel gehoord, ja. Omdat wij natuurlijk vlak langs die tribunes liepen. De hele groep heeft het gehoord. We waren al blij dat wij de andere kant op gingen. en denk dat het ook wel de juiste beslissing was. Ja, laatste spreker was Mark van Bommel. Robert Maaskant, jij wil er even op reageren? Nou, ik vind het wel grappig om te horen dit. Ik was in dat stadion, ik zat daar vlakbij. Het was inderdaad de harde kern van Wisma. Die protesteerden tegen het feit dat de Europese kampioenschappen niet gehouden werden in Krakau. En daar hebben ze een aantal spreekoren over gehad. Maar iedereen die bij mij in omgeving zat, en dat waren honderden journalisten... heeft niemand, maar dan ook niemand oerwoudgeluiden gehoord. Dus... En de contradictie nu, dat Van Bommel ook aangeeft... dat hij dacht dat de beslissing werd genomen omdat die geluiden werden gemaakt. Maar Van Marwijk geeft ook heel duidelijk aan dat het gewoon een organisatorisch verhaal was. Ja. En ik wist dat ook, want de trainingen waren uitstekend voorbereid. En ik heb daarvoor contact gehad met de assistenten van Van, van Marwijk die hadden die training ook al op die manier klaargezet. Ja, dus er zijn geen oerwoudgeluiden geweest, dat ja, zeg jij het, met de hand op je hart? ik bedoel, zeg nooit, de... nooit maar ik heb, ik heb ze niet gehoord en ik was uh, in dat stadion. Ik heb wel andere dingen gehoord, dat, was, dat waren wat kreten tegen de, tegen de Euro-organisatie. Ja, ja, goed, maar het wordt wel een ding, want de KNVB heeft officieel protest ingediend inmiddels. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat je ook niet te veel in moet gaan... op het feit dat er vijf of zes mensen lopen te schreeuwen... en het veel groter maken. Mm. Sol Campbell die ging een heel verhaal daarover houden... terwijl hij in zijn hele leven nog geen voet in de Oekraïne of Polen heeft gezet. Ja, dat gezet. ging over een BBC-documentaire ook mede. Hè? Dus, uh, van tien jaar geleden. Ja. Bas, heeft dit, ver, dit hele verhaal verder nog invloed op Oranje? Nee, volgens mij niet. Ik, ben, ik heb alles eens met Rob op die tribune gezeten... helemaal niks van meegekregen. Dus het verbaasde mij nog altijd hoe überhaupt uh, zo'n verhaal ontstond. Uh, nee, volgens mij laat iedereen dat van zich afgeleiden. of het nou wel of niet gebeurd is... En of het nou wel of niet in grote of in mindere mate gebeurt. Dus ja, het zal allemaal wel. Je moet nu gewoon voetballen morgen. Precies, gewoon voetballen. Heb jij, heb jij uh, van die training iets kunnen afleiden bijvoorbeeld over de, over de opstelling? Ja, ja, een beetje. Kijk, het is natuurlijk steeds vaak zo dat, dat uh, grote ploegen achter gesloten deuren trainen... en daar de dingen doen die er werkelijk toe doen... en dat wij eigenlijk alleen nog maar trainingen zien die niet zo ongelooflijk belangrijk zijn... maar toch, je pikt er altijd wel weer iets uit... Hij trainde vandaag in het partijspel wel in een um, zeg maar een driehoekje met Vlaar, Willems en daarvoor Afalai. Nou, Dat lijkt me dat je dat niet doet als je niet morgen ook zo wil gaan spelen. Daar hebben we wel echt op geprobeerd te letten. Dus ik denk er toch wel uit af als ik nu mijn geld erop moet zetten... dat ik dan toch Vlaar en Willems in de verdediging erbij zet. Um, ik zou me verbazen als dat dan toch weer anders is die uh, zijn we op dit moment aan het op opschrijven. Uh, Bas Stigler. vanuit Polen. Dank je wel. Goed. Ja. Het, wordt, het wordt trouwens uh, vrij warm daar rond de 30 graden. Dus uh, ben benieuwd hoe die, onze jongens daar tegen bestand zijn. Dan gaan we naar rusland Tsjechië. Ronalds van der Geer met een scheidsrechter... wiens naam ik voor het leven uit mijn verstand heb verbannen. Vertel eens. Nee, ik weet niet. Hoe heet hij ook weer? <lacht> ja, hoe heet hij ook weer? <lacht> ik uh... <lacht> Ik probeer met moeite eerst eventjes het spel te volgen. Dan komen we zo wel terug op die, op die scheidsrechter. De eerste overtreding in de wedstrijd is snel gemaakt. Overigens door de Tsjechen. Het is 0-0 na een seconde of 50, natuurlijk een uitverkocht stadion. En de Russen begonnen in elk geval met het idee dat er vanavond iets te halen is. Om de dood eenvoudige reden dat de eerste wedstrijd dus in een gelijkspel eindigde. Rusland als favoriet aan deze wedstrijd tegen de tot nu toe onbekende Tsjechië begint. En misschien wel rekend op een koppositie aan het einde van deze avond. De Tsjechen in het wit spelen tegen de Russen in het rood hebben echter het balbezit. En spelen de bal nu voor het eerst naar de keeper van de Russen, Malafeev En dat is wel opvallend. Want Aki Veev is al sinds jaar en dag de eerste man. Heeft zich teruggeknokt van de een knieblessure. Maar die speelde nou juist in de laatste trainingsdagen vooraf. Gaat aan deze wedstrijd weer op. Daarom nu de keeper van Zenit Sint-Petersburg, Malafeev, in het elftal van Dik Advocaat. Die, zoals ik al eerder zei, kiest voor een Zenit-basis. Maar liefst vijf spelers van Zenit Sint-Petersburg in dit elftal. Zenit werd kampioen van Rusland en aangevuld met spelers van CSKA Moskou. Bijvoorbeeld het centrale verdedigingsduo en het grote talent van Rusland, Zagujev jaar En uh, speler van uh, CSK Moskou. Hij wordt uh, de Messi van Rusland genoemd. Van hem kan veel verwacht worden in deze wedstrijd. Het gaat uh, mis bij Rusland op het middenveld. Bal gaat over de zijlijn. En de Tsjechen mogen gaan ingooien. Bij die Tsjechen dus Rosicki en Bados in de basis. Overtreding overigens die uh, gemaakt wordt nu door uh, de Tsjechen. Op... Uh... Een van de, de Russen. Uitbraak van uh, de Tsjechen nu aan de rechterkant. Het zoeken natuurlijk naar een afspeelmogelijkheid. De meest opvallende man, Gebruselassie, gaat diep aan de rechterkant en sleept er de eerste corner van de wedstrijd uit. Die wordt zo meteen vanaf de rechterkant genomen door de Tsjechen. De, de Russen dus eventjes met de rug tegen de muur. Opvallende man, deze Theodor Gebruselassie kind van een Ethiopische vader en een Tsjechische moeder. En daarom dus spelend in dit elftal. Hij was de eerste donkere Tsjech ook in de Tsjechische competitie. Corner wordt zometeen genomen vanaf de rechterkant van het veld. Centrale verdedigers zijn mee voorin. Hoepnik en Sivak van Herta en van Beshitas. Terwijl er nu georganiseerd wordt. Bal komt bij de penalty stip. Gaat aan alles en iedereen voorbij. En vervolgens wordt hij aangeraakt door een van de Russen. En gaat hij weer over de achterlijn. Het is Anjukov die de bal als laatste raakt en na een corner vanaf de rechterkant zal er nu dus een Tsjechische corner vanaf de linkerkant volgen in deze wedstrijd met dus nog altijd die 0-0 stand na een paar minuten spelen we gaan wachten op die corner die dus genomen wordt door, ja, hoe kan het ook anders, de smaakmaker van het elftal. Rozhitsky doet dat vanaf links. Bal komt en daar moet de keeper komen. En Malave heeft met twee vuisten en dat is genoeg. En dan zou die dus eigenlijk direct een corner kunnen inluiden voor de Russen. Maar dat wordt snel ongedaan gemaakt, dat idee, door de Tsjechische verdediging. Uiteindelijk Rozhitsky in balbezit gebracht. 10 meter over de middenlijn, overtreding op hem. En Howard Webb, van nu mogen we hem eigenlijk noemen, de scheidsrechter van deze avond... Waar jij zulke weinig prettige herinneringen aan hebt. Nou, en ik. enkele Nederlander heeft uh, fijne herinneringen aan deze Howard Rap. En er zijn over heel Europa heel veel mensen met nare herinneringen aan. hem. Het is 0-0 uh, na vier minuten. I am a man you see one day I will be in the morning sun. Lazy pulling daisies at do be past three. A in the morning sun. One day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 My brain. And now I, I pray. People. En uh, zonder pingpong trouwens. Lion in the morning sun. 8 minuten voor 9. U kunt reageren op alles wat u hoort. Vragen stellen aan de gasten via uh, Twitter. Uh, doe het dan met de hashtag R1 sportzomer En een van die gasten moest vechten tegen het gebrek aan wind. Toch won hij goud op de Olympische Spelen van 1984. Steven van den Berg, opgeklommen naar de derde plaats... achter Greg Hyde, de Australiër. We zijn hier al bij de finish... Greg Haidt wint deze race, tweede Gildas Giro, maar de derde plaats van Stefan van den Berg was voldoende voor het Olympische goud. Winner of the gold medal representing the Netherlands, Olympic champion Stefan Vandenberg. Ja, lijkt me duidelijk op deze dag van de winnaars is Stefan van den Berg. Stefan van den Burg. Voormalig eh, windsurfer, onze gast. Het commentaar van Jan Stekelenburg. Dat de... ging er echt af, hè, Hoorde je. Het? Doet dat je wat? Ja, het zijn wel de, de woorden die je al een keer eerder gehoord hebt natuurlijk. Het is altijd wel even leuk om even te horen inderdaad. En ja, hoe... verspreking ook. En, ja, ik denk, ja, die bespreking oh, ja. ja, viel me op ja, die... en dat het, het was echt van... Was ah, het ja. Even gegeten, hoor. Oh ja, we moeten ja. ook nog een medaille uitreiken. Maar dat ja, was sowieso, voor jou ja. natuurlijk heel anders. Ja. Hoe was de omgeving? Waar stond je? Hoe, hoe... Uh, de... Die medailleuitreiking was dus inderdaad in Long Beach... waar ook dus de, de haven en de, de, de wedstrijd vinding was. En um, ik kreeg me uitgerekend door de Anto Gezing. Dus dat was op zich eigenlijk wel, uh, wel een leuk moment. Het was een onsje ja. onder eigenlijk. Toch een Nederlands onderhonderdsje. Wat ja. zei hij? Nou, gefeliciteerd of zoiets. <laughs> ik zou die <niet laughs> weten. weten. Ja, jij moest toch vechten tegen de windstilte, hè? Ik, uh, ik zei het al, je was niet de, all de allerlichtste van het de deelnemersveld. Hoe heb je dat opgelost? Um, ja, het ja, belangrijkste was eigenlijk gewoon dat we erachter kwamen van... jongens, oe, het, het, het hoort daar gewoon te waaien, maar die wind komt wel eens later opzetten. En dan zijn we wel gestart. Dus dan moet je je toch wat, nog even wat beter voorbereiden op het lichte weer. En uh, ja, we zijn niet weggegaan en uh, ja gewoon uh, minder eten hoor. Dat is het enige wat werkt. Je kan wel een leuke dieets bedenken, maar het komt erin. Gewoon veel blijven bewegen en minder eten. Wat deed je nog meer voor de sport? Uh, wat ik allemaal voor die sport deed. Ja, uh, kijk, het, uh, ik, ik was op mijn 17 al wereldkampioen geworden. En toen hoorden we ongeveer twee jaar later dat het Olympische sport zou worden. Ook nog een notenbenen waar ik dan inmiddels tweevoudige wereldkampioen in was. Ja, ik denk, prachtig. Dat, uh, maar wel, tegelijkertijd dacht ik ook, ja, dit duurt nog even vier jaar... Uh, voordat we dan in Angeles ook werkelijk staan. Dus uh, ja, ik heb er alles voor, uh, voor uh, op ingericht om dat toch te gaan doen. Was je een natuurtalent? Want volgens mij uh, surfde je pas vijf jaar toen je deze medaille... Uh... Uh, ja, ik surfde een jaar en ik was wereldkampioen, ja. Ja, dan ben je ja. redelijk natuurtalent. Of, of de mensen om je heen zijn echt heel slecht, want dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Nou, je, je kan natuurlijk toen op dat moment wel spreken van zijn jonge sport. Maar um... Ja, talent, talent. Ik, ik, ik had wel gewoon de ingrediënten in me zitten. Dus ik had het was lang, ben, ben uh, relatief dan voor mijn lengte ook licht. Uh, 68 uh, ja, dat, kilo? Hè, dat was wedstrijdgewicht 68. Uh, toen ik inderdaad Los Loszees van die plank afstapte, was ik een keer 65. En nu? Uh, mijn normale gewicht is 74. Dus dat, dat ben ik nou, aan staat nog steeds. Ja, ik in toon weet het al. <laughs> ik heb het wel stabiel ja. kunnen. Maar, maar je. ging jij naar die spelen echt ja. met het doel van ik wil die gouden medaille hebben? Uh, nou, ja, je, ja, je bent al heel lang natuurlijk een regerend wereldkampioen. En, de druk werd groter en groter. En ook de concurrentie werd natuurlijk heftiger. Uh, maar ik, ik, uh, ik vond het spelletje ook steeds leuker worden. En ik vond het ook steeds leuk om, om, om het ook echt af te maken. Ja, daar ben ik gewoon eigenlijk onwijs blij mee. Want je kan wel tien keer wereldkampioen worden. Maar één keer goud is toch het verschil. Zeker in een, in een wat, wat kleinere sport zoals windsurfen. En wat dan als je het afgemaakt hebt? Dat was je doel. Je hebt goud, je krijgt van Gezik een plak. Ja. En dan? Ja, en dan, dat, dat is het eigenlijk, ja. Ja, ja, op al die vragen die je zelf van tevoren gesteld hebt. Dus heb je het wel, ja, je genoeg, eet je niet te veel, eet je niet te weinig. Eh, bereid je je wel goed voor, wat voor keuze die allemaal maakt. En dan toch inderdaad dus die, die antwoord tegen jezelf kan zeggen van... ja, het is allemaal, wat je gedaan hebt, hoe je het gedaan, aangepakt hebt... is gewoon goed geweest. Dus het is een bevestiging. Alleen, de eerste wat is die medaille, is gewoon een bevestiging... Op die, van al die vragen die je zelf gesteld hebt. Maar ook een, een moment... Maar ook op het moment dat je eigenlijk weet, dit, dit ga ik nooit meer overtreffen. Uh, ja, dat, daar heb je niet eens over nagedacht. Het was, je hebt maar één doel, en dat is inderdaad het afmaken. Want zo zag ik het. Ik moet, ik moet het afmaken. Ik ben al zo lang goed in die klasse. Ik moet het gewoon afmaken. Ook om bepaalde erkenningen te krijgen voor mezelf... maar ook gewoon voor, voor, uh, voor de rest van, van, van Nederland en de wereld. Van, ja, en uh, dat is gelukt. Ja, die, maar die gouden medaille die staat dus ergens voor. Voor een gevoel, voor een prestatie die je bereikt. Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat, dat je dat later in je leven ook weer kan gebruiken. Dat je die medaille... en waar die voor staat ook weer op een andere manier kan gebruiken. Doe, doe je dat? Nou, eigenlijk die weg naartoe die weg er naartoe is eigenlijk veel mooier dan het werkelijk krijgen van de ja, maar medaille. Die, die, die medaille. Die medaille staat daar uh, als een soort van symbool voor. Ja, maar me die, die medaille is gewoon een soort diploma. Een soort met ah. uh, doc, doctorandes-titel of zoiets dergelijks. Dat, dat, dat zal je niet kwijtraken. Daardoor zit ik ook hier weer. En daardoor ja. heb je weer bepaalde uh, belangstelling af en toe uh, rond je persoon. Maar het is meer een bevestiging. Het is, het, is, het is inderdaad een diploma krijgen voor, voor een periode dat je hard gewerkt hebt voor iets. En nog één vraag, nog één, want we hebben nog maar één minuut. Windsurfen is geen Olympische sport meer binnenkort. Dat wordt kitesurfen. Je hebt een zoon. Die surft, ja. die surft kite. Ik heb uh, samen met hem inderdaad uh, heerlijk gekijt surfen vandaag. Nou. Ja, en, en, uh, maar het is, nee, nee, het is geen wedstrijd uh, oh. surfer of kiter. En hij is inmiddels geen, 24, uh, dus eigenlijk ook nee, niet te oud. gaat ook niet worden op de Olympische ja. spelen. Nee. Okay. Dankjewel voor je komst. Ja, oh, we gaan van, door. Roland van der Geer Ronald Roland van der de Geer, inderdaad. Het is er nog 0-0 bij de wedstrijd tussen Rusland en Tsjechië. Maar het verloopt eigenlijk niet zoals je het verwacht. Oftewel, ja, Rusland is wel vaak genoemd als een counterploeg. Maar Tsjechië is de, de ploeg met het balbezit, met het initiatief. Laat de bal snel rondgaan zonder dat het heel veel kansen creëert. Trotsitski heeft een keer overgeschoten. Nu een corner overigens van de Russen. Dat is de eerste in deze wedstrijd. Maar gaat aan de goal van Tsjech voorbij. Komt nog een keer voor, maar wordt uiteindelijk goed verdedigd door Tsjechië. 0-0 na 13 minuten.